Ik zong het diep in de jaren 60. Only the young. Maar die zijn inmiddels ook dik bejaard. Ricky Vallon hoorde je. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 26 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond een hernieuwde kennismaking met Vadim Urgu. De Maastluisse kunstenaar Martine de Heij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 Het is de Late avond van Bert de Wolf. Just in Don't take my hand and together we will were... Baby, can't you see? I'd be so Bedragen door de Vleugels van Liefde, Jeffrey Osborne en the Wings of Love, 1982. En daarvoor de koers met Runaway. Ons eerste onderwerp vanavond. En dat is een hernieuwde kennismaking met Vadim Urgu, een Nederlandse politica van Turkse afkomst, en nu lid van het Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Delfland, als ook toezichthouder bij verschillende organisaties. Ze is bij Herman de Bruin. Fadim, welkom. Ja, dank u wel. Je bent uh, al jarenlang in Nederland bezig, want je bent oorspronkelijk, als ik naar je achternaam kijk, niet van Nederlandse oorsprongen. Klopt, mijn ja. ouders komen uit Turkije. Turkije, maar je bent zelf in Nederland geboren? Hè? Ik ben uh, hier nog net niet geboren, maar net ik woon niet... wel mijn hele leven in Vlaardingen. Ja. Ja. Oké, okay, in Vlaardingen zelfs. Ja, ja <laughs> dat is een uh, plek om... Uh, Heel veel te doen, want jij doet heel veel. Je bent onder andere zelfstandig mediaondernemer, journalist, bestuurder en toezichthouder. Lid van de Tweede Kamer geweest. En nu lid van het Algemeen Bestuur van het Hooggevenraadschap Delfland. Besturen is je niet vreemd. Nee, ik ben uh, op mijn vijftiende begonnen uh, zo. met allerlei activiteiten. Toen zat je nog op school? Ik zat nog gewoon op school, op de middelbare school in Vlaardingen. Ik zat op uh, het Casimir, professor Casimir. Destijds, ja. uh, dat bestaat niet meer, deed nu wat anders. Het is gefuseerd. Ja, ja. Maar vroeger heb ik daar dus, uh, de, tijdens mijn HAVO uh, deed dit er allemaal naast. En wat deed je dan bijvoorbeeld als eerste? Wat, wat trok je toen zo als vijftienjarige? Nou, ik, uh, ik was al op mijn achtste begonnen om uh, mensen te helpen met vertalen. Uh, mm -hmm. Heel veel gastarbeiders destijds uh, spraken de Nederlandse taal niet goed. Oh, ja. En ging ik als kind uh, mee om te vertalen. Mm -hmm. uh, ik wist toen niet in die twee talen allebei wat nier of lever zou zijn. Maar ja, dan ga je als kind dan toch uh, helpen. En toen op mijn vijftiende zag ik bij het plaatselijk educatief centrum in Vlaardingen... dat er een cursus werd aangeboden over gezondheidszorg. En toen dacht ik van ja, die moet ik volgen. Want ik help zoveel mensen op het terrein van gezondheidszorg. Dus laat ik die cursus maar doen. En dan ging ik dus overdag gewoon naar school. En ja. s'avonds ging ik dan ook nog een keer naar school. Maar dan avondschool om over gezondheidszorg te ja, ja. leren. En daar uh, ben ik begonnen. En toen kwam ik in aanraking met mensen die... Op lokaal niveau actief waren in de politiek. En zo ben ik eigenlijk in de politiek verzeild geraakt. Ik heb toen een meidengroep opgericht. We organiseerden weekenden, bijeenkomsten, een hele grote campagne opgetuigd daarover. Ja. En zo ben ik eigenlijk... Ik kwam al leren en kwam ik erachter dat je in de politiek iets kon doen. Iets waar ik me destijds zorgen over maakte, kon ik in de politiek veranderen voor jongeren. En zo ben ik in de politiek terechtgekomen. Ja, niet blijven mopperen, maar gewoon zelf aan de slag. Ja, precies, Mijn eigen verantwoordelijkheid nemen, noem ja, ik het precies. zelf. Ja, ja. Toen ik als Kamerlid begon, had ik geen een computer. Nee, nee. Dus uh, we spreken echt over een uh, tijd dat, uh, dat nu niet meer. ...voor te stellen is. Dus uh, het is echt een andere tijdperk waarin we nu leven. Even naar het Hoogheemraadschap Delfland. Daar ben je dus ook bestuurslid. Dat heet anders, hè? Uh, lid van het Algemeen Bestuur. Lid van het Algemeen ik ben, Bestuur. Uh, ja, ja, ik ben fractievoorzitter van onze fractie. Wat ik zo bijzonder vind aan onze Hoogheemraadschap... ...zeg maar uh, waterschap in Delfland... Uh, ...is dat wij um, daar uh, een organisatie hebben... Uh, ...wat gewoon fantastisch werkt... Uh, mm -hmm. Ik noem het fantastisch, omdat het uh, misschien met heel veel onzekerheden... die we in onze samenleving kennen, hebben we daar, als het gaat om water... alles zo goed gewoon geregeld, waarvan we kunnen zeggen aan de mensen... van ja, dit hebben wij goed georganiseerd voor jullie. En ook uh, als het gaat om uh, um, de investeringen die we voor de toekomst uh, nu aan het uh, maken zijn... Er komt uh, het vergulde hand west in Vlaardingen, waterzuiveringinstallatie. Ja. Die wordt, uh, de, daar wordt binnenkort mee gestart. De meest, daar, mo de meest moderne, denk ik? Ja, daar komt een hele nieuwe. Dus ja. we gaan niet renoveren, maar een hele nieuwe bouwen. Um, en die, dat heeft de gemeenteraad van Vlaardingen heeft daar ook uh, ja tegen gezegd nu. En dat gaat in 2027 beginnen. Dat betekent dus dat wij gaan investeren in de toekomst. En de komende tijd gaan we dus eigenlijk, als het gaat om klimaatadaptatie en allerlei andere zaken waar we voor gaan investeren, dan gaan we dus uh, daar doen, dus allemaal mooie dingen doen. Als mensen wat van je willen weten, kunnen ze ergens op de sociale media terecht? Uh, ze kunnen sowieso op onze website kunnen ze onze e-mailadressen vinden van het Hoogheemraadschap van Delfland. En ook onze telefoonnummers kunnen ze daar vinden okay. om ons uh, te bereiken. Dus we hebben echt een speciale e-mailadres en een telefoonnummer van Delfland waar mensen ons kunnen bereiken. En de burgers van Delfland je kunnen bereiken en ook vragen kunnen stellen. Ja, uiteraard. Ja, dat zeker, ja. Vadim Urgu, dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met, ja, ik zeg het vaker, maar wat je allemaal doet. En dat is echt allemaal, heel veel. Maar je hebt er altijd nog plezier in, denk ik, zo te zien. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à vingt ans,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 Tand de l'amour, c'est long et c'est court. Ça dure toujours. On s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm with Vliegers, oftewel de paper kites. Bloem was dat uit 2010 en daarvoor van een hele lange tijd geleden... uit Frankrijk, Françoise Ardy en Le Temps de l'amour. Zometeen de Maastluisse kunstenaar Martine de Heij... na Harry Chapin en Sunday Morning Sunshine. I came into town with a knapsack on my shoulder... And a pocket full of stories That I just had to tell You know I've knocked around a bit And I've had my share of small town glories It's time to hit the city and that crazy carousel I've been feeling sorry for myself But you know I was only lonely, like everybody else, until you brought your Sunday morning sunshine, here into my mind. streets were never highways I had not known the sky above these days were never my days for I had not known your love it's funny how a city can put on a different face when it holds the one you care for it becomes a different place And I never felt so far from alone Oh, baby, you brought me halfway home Oh, baby, you brought me halfway home You brought your Sunday morning sunshine Harry Chapin, de man van de verhalende liedjes. Je kent hem ongetwijfeld van W.O.L.D. Hier met Sunday Morning Sunshine. Ons volgende onderwerp. In het werk van kunstenaar Martine de Heij... We wisselen schilder- en fotowerk elkaar af. En ze zingt in haar band Yonder. Herman de Bruin praat met haar. Welkom... Dankjewel. We gaan het hebben over jouw kunst en over hoe je daarmee begonnen bent. Want jij maakt uh, foto's, maar die zet je niet zo maar op internet of weg. Nee, dat klopt. De foto's die, uh, die bewerk ik op de computer. Ja, maar zo ben je niet begonnen, denk ik, als kunstenaar. Nee, nee, nee. Ik heb, uh, op de kunstacademie heb ik uh, schilderen gedaan. Mm -hmm. En daar zit ook wel wat grafisch bij natuurlijk. Hè? Etsen, zeefdrukken enzovoort. Ja. Maar schilderen was mijn vak. Ja. En dan nu foto's. Is, is die omslag op een gegeven moment ge, gekomen? Ja, die is ongeveer een jaar of 12, 13, misschien wel 15 zelfs geleden is dat uh, ontstaan. Ik schilderde toen nog. Maar langzaam maar zeker wel een beetje door uh, de telefoontjes. En dan heb je altijd opeens uh, je een camera bij je. Je kan heel veel foto's je. maken natuurlijk. Ja, ja en dat uh, heeft me heel erg uh, geïnspireerd eigenlijk. En zo ben ik begonnen met fotografie. En ja omdat ik eigenlijk heel weinig van fotografie weet... want dat is weer een vak apart, mm -hmm. is het voor mij een heel spannend proces. En ik schilder eigenlijk met de foto's... Zoals ja, ja. ik vroeger mijn, mijn schilderijen maakte, zonder na te denken. Vooral niet nadenken, want dan ging het fout in. <laughs> zo maak ik ook mijn foto's. Ja. Dus intuïtief zou je kunnen zeggen. Maar dan zeggen. bewerk je ze zo dat ze niet meer lijken op uh, een plein ergens of zo in de stad. Ja, precies. Ja. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een hele lelijke foto gemaakt op Kelly station in Budapest. Ja. Echt een hele lelijke foto in de regen. Heel saai en somber. En daar is een prachtig mooie foto uitgekomen. <laughs> en dat was een in opdracht. En uh, nou, mensen waren er heel erg blij mee. Ja, ja. En buiten alle kunst... doe je ook nog iets met zingen. Nou, dat is ook een kunst eigenlijk. Hè? Beetje, maar ja. je zit in een band. Ja, ik zit in uh, de band Yonder. En dat is uh, ons eigen bandje. En dat is uh, heel erg leuk. We maken eigen num nummers. We spelen ook wel bekende covers. Een beetje, beetje dylan esque zou je kunnen zeggen. Ja, um, ja. en het is uh, fantastisch. We doen ja. af en toe optredens... En ja, muziceren is gewoon heerlijk om te doen. Ja. En ik zing, dus daar word ik erg blij van. Daar word je gelukkig van. Ja. Ja, ja. Uh, als mensen daar een keer naartoe willen of iets willen weten van Jander, kunnen ze op de sociale media terecht waar jullie een keer optreden of iets horen? Jazeker. Dat wordt altijd uh, met persberichten en via socials wordt dat uh, bekendgemaakt. Ja, en dan moeten mensen zoeken op Yonder met een Y? Uh, y, ja. O-N-D-R. Juist. Dat is ja. het hele gehaal. Dankjewel. The river, the sea. Ben ik met mijn liefde niet bij je weg te slaan? Ik heb alles voor je ogen. Ik wil desnood wel gaan, dat kan ik wel beloven, maar mijn hart kan dan. Van verdriet, ik glimlach door mijn tranen. Je doet of je niet ziet. Ik ben aan het proberen, ben niet te lachen. de nacht de late avond met Bert de Wolf for your love Just a third. Lionel Richie Do It To Me One More Time zong hij in 1992 en daarvoor Frederik Spicht en Mijn hart kan dat niet aan Zometeen de stichting thuisgekookt naar Graham Parsons en a song for you Oh my land is like a wild goose Wanders all around Everywhere it trembles and it shakes till every tree is loose. It rolls the nails and it rolls the nails. So take me down. When they stare Paint a different color On your front door And tomorrow We will still be there Jesus filled a ship To sing a song to It sails the river And it sails the tide Some, Some of my friends Don't know who they belong to Some can't get a single thing Work. We will still be there. Loved you every day, and now I'm leaving and I can see the sorrow in your eyes. I hope you know a lot more than you believe. So the sun don't hurt you when you cry Muziek uit de jaren 70 van Graham Parsons A Song For You Hoorde je. Als volgende onderwerp. Stichting Thuisgekookt koppelt ouderen met een beperking aan vrijwillige thuiskoks uit de buurt. Kevin Kapp vertelt erover bij Terra Koks. Welkom. Dankjewel. Kevin, uh, jij doet veel meer dan je werk bij het Erasmus MC. En vandaag gaan we het over één van je werkzaamheden hebben, namelijk de werkzaamheden bij stichtingthuisgekookt.nl. Wat is dat voor een stichting? Het is een stichting die, die uh, thuiskoks en mensen die thuis uh, moeite hebben met koken bij elkaar zoekt. En matcht. En waarom zou je dat willen? Nou, er zijn uh, best wel wat uh, mensen die uh, toch wel wat moeilijk vinden om uh, te koken of kunnen door omstandigheden niet meer koken. En uh, dan kun je als een soort van goede buur uit de eigen omgeving, want daar zoekt de stichting thuisgekookt naar, uh, toch de ander helpen. En gaat het om meer dan alleen dat je een maaltijd voorgeschoteld krijgt die al kant en klaar is? Ja, daar is, uh, deze doelgroepen of ze eigenlijk zijn eigenlijk gewoon mensen uit de buurt of mensen uit de omgeving of uit een, een, st een stad vlakbij, die uh, vaak al gestart zijn met een maaltijd uh, kant en klaar en die toch denken van ja, ik vind dat toch uh, niet helemaal wat het is, ik mis wat aanspraak uh, en daar kan Stichting Thuis een een rol in spelen. En zijn het dan altijd mensen met een beperking... of zijn het ook gewoon mensen die gewoon eenzaam zijn... of geen puf hebben om voor zichzelf te koken? Nou, het is een hele mix. Het zijn mensen met een, met een beperking. Het zijn mensen die uh, zelf toch niet zo goed kunnen koken. Uh, het zijn ook jongeren. Uh, maar het zijn ook uh, ouderen bijvoorbeeld die zeggen van... ja, ik, ik uh, mag niet meer koken of ik kan niet meer koken. Uh, waarbij er dus een, uh, een thuiskok uh, niet letterlijk thuis gaat koken... maar een thuiskok, iemand die gewoon thuis een maaltijd over heeft... of een maaltijd extra maakt... Uh, die neemt dat mee en ik breng dat dan naar diegene toe. Laten we eens even kijken hoe het dan precies werkt. Stel voor je hebt gewoon een gezin en uh, je hebt voor je gezin gekookt. Dan kook je gewoon wat meer. Mm -hmm. Dat doe je in een, in een pannetje of een vroeger een driefax pan. Dat is dan nog ja, ja. Je kent die pannen wel. En dat ga je dan aan de deur brengen of bewaar je dat? of hoe, hoe gaat dat? Ja, je kan het op meerdere manieren doen. Het ligt ook een beetje aan de dag dat je het brengt. Maar het is ongeveer één of twee keer per week kun je een maaltijd brengen. Je kan ook één keer per week meerdere maaltijden brengen. En dan uh, stel dat je vandaag spaghetti hebt gemaakt of je maakt extra spaghetti. Dan kun je die portie apart houden in een bakje in de koelkast zetten. Die dan het liefst zo snel mogelijk natuurlijk afgeven. En anders zou je hem in theorie ook nog kunnen invriezen. Uh, want het is ook afhankelijk van diegene wanneer die het wil of kan opeten. Als het nou ook om uh, verbinding gaat en om uh, ja, mensen uit een sociaal isolement te halen. Is het dan ook mogelijk? Ja, ik denk maar eventjes. Uh, ik stel het me gewoon maar even voor dat je bij die persoon thuis komt koken, stel voor dat je alleenstaande bent. En dat die persoon dan even de boontjes afhaalt of de aardappels scheelt, maar dat jij het menu klaarmaakt. Kan dat ook? Ja, het is niet een, een uitgangspunt van de, van de stichting. Ik hoor het wel vaak en ik vind het eigenlijk ook wel een leuk idee. Uh, maar in principe is het wel dat op het moment dat je het uh, de maaltijd brengt, kun je jezelf ook aangeven of je iemand bent die ook een praatje maakt. En uh, zelf doe ik dat wel en dan maak ik even een praatje en kijk even hoe het gaat. En uh, dan geef ik het af. Uh, maar echt thuis koken voor diegene, dat is uh, niet bij deze uh, uit, stichting de uitgangspunt. Maar het zou er misschien uit kunnen voortvloeien. Of dat je voor twee kookt als je zelf alleen bent en je eet het daar met z'n tweetjes op. Klopt, uiteindelijk kun je dat natuurlijk zelf altijd als thuiskok gewoon doen. Als je zegt van nou, ik kan nu thuis niet koken hier en ik doe het lekker bij je. De, de, degene waarbij ik het voor breng, kun je dat gewoon zeker doen, ja. Wat zijn de ervaringen eigenlijk tot nu toe? is Het al het is landelijk, hè, die organisatie? Het is een landelijke organisatie en ze zoeken juist in de eigen omgeving. Dus op het moment dat je je, je postcode aangeeft, kun je kijken of de thuiskoks zijn. En, of de men, en dan kun je jezelf aanmelden als jij zegt, ik wil graag een maaltijd hebben. Uh, de ervaringen zijn, zijn goed. Uh, zelf heb ik ook iemand die ik uh, wekelijks uh, eten breng. Uh, en... Nou dat ben ik benieuwd, want jij bent hand, echt ja. een, een goede kok natuurlijk. Wat maak je dan bijvoorbeeld als je zo iemand uh, achterop de fiets een maaltijd brengt of in de auto? Nou ik, ik, ik, heb, ik heb daar wel voor moeten waken, want uiteindelijk was deze persoon, wilde eigenlijk gewoon lekker een gehaktballetje met aardappelen en groenten. En dan is dat eigenlijk wel fijn, want dat uh, eten we thuis eigenlijk niet zo vaak. Dus dan maak ik er twee. En dan heb ik zelf ook een hakballetje met aardappel en groente of <laughs> Dus gewoon de doorsnee uh, Hollandse pot, zeg ik maar zeggen. Ja, dus je kan als persoon ook aangeven wat je liever wel of niet eet. Zodat er een goede thuiskok gevonden wordt die past bij jou. Hoe beter de match klopt, hoe beter de thuiskok uh, het kan maken voor diegene. En is het al groot op dit moment? Zijn er al veel thuiskoks? Nou, in Vlaardingen-Schiedam uh, eigenlijk is het nog te klein. We hebben daar eigenlijk nog wel wat thuiskoks nodig. Uh, in andere gebieden is het wel een stuk groter. In Vlaardingen is het uh, startende. We hebben nu een stuk of zes thuiskoks, dus eigenlijk in Vlaardingen. Dus daar zouden we graag nog wel een stuk of vier, vijf bij willen. Zodat, want er zijn best wel veel mensen die zich aanmelden om geholpen te worden met de maaltijd. Bij deze dus de oproep. waar moeten we zijn? Eigenlijk op thuisgekookt.nl. Thuisgekookt.nl. Nou, je hebt een wervend pleidooi daarvoor gehouden. Dank je wel daarvoor, Kevin Kapp. Ja, ik zou zeggen onze man van het eten en drinken. Dank je wel voor je warme betoog over thuisgekookt.nl. Dank je wel. mooi. Reza uit Nederland hoorde je met de Willow Lake. En dat was de late avond van donderdag 26 februari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Hart voor de inhoud onze website, de lateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur, toen de Bayeboe blijft nog even bij je. Fijne nacht. so i call right away let him be